Met zeven jaar terug is de steun voor een Europees leger... wel flink toegenomen. Ruim de helft wil dit nu. De eerste bewoners van de ontplofte seniorenflat in Vlissingen kunnen volgende week terug naar huis. Om hoeveel mensen het precies gaat is alleen nog niet duidelijk. Vorige week was er een grote gasexplosie, waarna er ook een grote brand uitbrak in de flat. De ravage was groot en drie mensen raakten gewond. Afspraken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne zijn klaar om getekend te worden. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky op de wereldtop in Zwitserland. Wat het precies voor afspraken zijn, dat is niet bekend. Maar ze zouden moeten voorkomen dat Rusland nog eens binnenvalt. Zelensky sprak er vandaag ook over met de Amerikaanse president Trump. En ook vanavond is er weer Europees voetbal. Drie Nederlandse ploegen komen in actie in de Europa League. Een kwartier geleden is in de Kuip afgetrapt. Feyenoord ontvangt namelijk stormgras uit Oostenrijk. Een wedstrijd waar veel van afhangt, vertelt sportverslaggever Riepke Bakker. Na slechts twee zegens in de laatste twaalf wedstrijden... en geruzie tussen de vertrekkende Quinten Timber en trainer Robin van Pers is het een ongekende crisis in de Kuip. Feyenoord moet vanavond winnen van Sturmkratz... om het weer iets rustiger te krijgen binnen de club. Ja, En om 9 uur komen ook FC Utrecht en Go Ahead Eagles in actie. En We sluiten af met het weer van weerplaza. Vanavond en vannacht regen. Het kan ook gaan vriezen. Dus kans op ijzel, vooral in het noorden. Daar geldt vannacht en morgenochtend code oranje. Morgen wolken, beetje zon en tussen de 0 en de 10 graden. En de AnQ-verkeer gemeld door Flitsmeister. Het is rustig op de weg. Nog twee vertragingen. Op de A7 tussen Heerenveen en Groningen. Tussen Drachten, Centrum en Drachten. Vertraging is daar 14 minuten. En de A9, Amstelveen Alkmaar. Tussen Raasdorp en Rotterpolderplein. Vertraging 15 minuten. En er wordt geflitst op de A7 tussen Drachten en Groningen. Het hoogte van Drachten. Daar staan ze bij 167,7. En op de A50, Apeldoorn, Zwolle, het hoogte van Maarsen. Daar staan ze bij 216,0. Vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90. Ja, er zijn weer 500 stemlijstjes binnen. Daarom een uur lang inspiratie uit het malle decennium... van flippo's, de Furbies, telekids, Friends... inbellen, Eurodance, tuinbroeken en Gameboys. Wil je nou ook een stemlijstje invullen? Kan allemaal op Q-music.nl of je doet het in de Q-music-app. Tijd begint wellicht wel een beetje te dringen... want vanaf maandag hoor je hem al, die top 500... Uh, zometeen iets ja, dat best wel goed past in het fout uur. Michael Bolton, eerst Ricky Martin... Um passito para Maria. De 90s Stemweek. Net nu, dankzij jou. Een uur lang alleen mijn 90s hits. You. Sounds better. With you. Don't see you not to be te bewijzen. Measure these things by your brains. As I sank into Eden with you. Alone in the church by and by. here save your eyes, you'll need them, your boat is at sea, your anchor is out, you've been swept away, and the greatest of teachers won't hesitate. You Live bij Q. I Alone. Top 500. Ik weet, het is de Q Top 500 van de 90s Stemweek. Bij elke 500 stemlijstjes een uur lang inspiratie en hits... uit dat prachtige decennium. Uh, dat is, uh, bij deze is dat uh, gebeurd. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen. Thanks, als je al een lijstje hebt uh, ingevuld. Ben je er nog niet aan toegekomen, rustig aan. Schrijf gewoon de komende 50 minuten mee. Laat je vooral inspireren. Uh, goedenavond Nancy Kaal. Goedenavond. Oh, goedenavond. Goedenavond. Thanks voor het invullen van je stemlijstje voor de Q-top 500 van de 90s. Begint natuurlijk maandag. Ben je er lang aan bezig geweest? Um, een kwartier. Oh! Nou, dat valt me alles mee, Nancy. Ik, ik had namelijk ontdekt dat je een hele handige... Uh, tops 5 selectie hebt, of ja. suggestief. En dat je, als je die iedere keer vervest... dan heb je steeds vijf nieuwe. En op een gegeven moment zat ik al aan mijn maximum. Dus. Ja, ja, maar Nancy, ik ben blij dat jij het zegt. Want ik probeer het hier natuurlijk te verkopen. Ik zit het maar uit te leggen. Maar ik ben blij dat nu... Nu hoort iedereen het is van iemand anders. Dat het waanzinnig werkt. En dat werkt... Nou ja, want ik dacht... Oh, ellende die een lange lijst invullen. Dat was mijn eerste gedachte. En toen ontdekte ik dit. Toen dacht ik, oh, maar dit is, dit is goed, goed te doen. Het lijkt wel een reclamespot, Nancy. Hartelijk dank hiervoor. Gratis en voor niks. Uh, wat er is uh, één liedje uh, wat ik heel leuk vind, wat jij uh, heel snel had ingevuld. Het uh, staat namelijk op plek 7, Wickfield met uh, Saturday Night. Ja. Ja, uh, uh, uh, waar zijn we dan in, in jouw uh, leven, in de 90s? Nou, dan uh, ik, uh, ik, woon in, ik kom uit de Achterhoek en dan gingen we gewoon uh, stappen met vriendinnen... in de Olde Bed, uh, Achterhoek Arena... Um, Rapstaken uiteindelijk ook. Ja, dat zijn gewoon goede jeugdherinneringen. Ja. En gewoon kaart meezingen. En met vriendinnen ook later thuis op die slaapkamer... ...meedansen, meespringen. En ja, gewoon lekker. Kortom, hij mag niet ontbreken in jouw lijst. Nou, ik ga hem nu draaien. We gaan even herinneringen ophalen, Nancy. Lijkt mij een heel goed plan. Dan zet ik hier dadelijk het spantje buren Heel goed. Tot later. Yo, doei.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 Hey Deze op plek 403 in de Q Top 500 van de 90s. Michael Bolton bij Q Music. Een uur lang alleen maar muziek uit de 90s omdat er weer 500 stemlijstjes binnen zijn. Nu de band die ooit begon als een diehard techno groep genaamd Tech Noir, vernoemd naar een nachtclub uit de film The Terminator. Tech Noir maakte zulke keiharde industriële techno... dat ze er eigenlijk al snel achter kwamen. ja, daar gaan we niet echt het grote publiek mee bereiken. Dus het roer ging om, compleet nieuwe koers... inclusief een nieuwe naam, Ace of Base. En de missie werd echt een stuk simpeler. Gewoon hits maken. Nou, en dat lukte, zoals deze. Dit is All That You Want bij Q Music. He said, let's go.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 Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Q. Ja, we dompelen ons een uur lang onder in de 90's... omdat er weer 500 stemlijstjes binnen zijn voor de Q Top 500 van volgende week. Er is nog zoveel dat ik wil draaien. Uh, ik ga zo meteen verder met onder andere deze. Ja, lekker bonjovi. En ook Paul Elstak ga je horen. Knok. Knok. Tegen de klok. En we gaan... Slopen en goed leeg trekken. We zijn er best wel lekker bezig deze week. Maar ik heb het gevoel dat de echte klapper die moet nog komen. Gisteren had ik de spanning zelf ook hoog zitten. Ik had Jessica aan de telefoon. En die wilde voor de verjaardag van haar dochter een nieuwe telefoon kopen. 147 euro. Stop! Stop! Ja hoor, en dat lukte. Gekkenhuis. Uh, gelukkig maar, want ja... We zitten natuurlijk in het inspiratieuurtje voor de top 500 van de 90's... die je volgende week hoort hier bij Q-Music. Daarom zometeen knok tegen de klok in guldens in plaats van de euro. Zit je nou te luisteren en denk je... gozer, ik heb echt de perfecte timing in huis om die klok helemaal leeg te spelen. Dan zit er eigenlijk maar één ding op. Stuur klok in de Q-Music app. Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport.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 Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz. Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen. Win je? Dan krijg je je McDonald's-bestelling gratis. Ja, dankjewel. De Drive-Thru Quiz. Vanavond om half tien bij Joost of Q. Meld je aan via de Q-Music app. Q sounds better with you. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje.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 Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippi.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 Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl. a Music! Joey van der Velden. Met alleen maar muziek uit de 90s, nu Paul Elstak Live's like a dance. Q with you!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 Omdat er weer 500 stemlijstjes binnen zijn voor de Q Top 500 van volgende week maandag. Uh, zometeen verder met onder andere corona. Knok. Knok tegen de klok. Eerst speel ik een rondje. Knok tegen de klok. Dat doe ik met Quinten. En die is aan de auto aan het sleutelen. Quinten, goedenavond. Goedenavond, Joey. Goedenavond. Wat scheelt er aan de auto? Ja, de koppakking ligt eruit. Ik heb geen idee. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel. En duur. Wat doet het? Uh, dat zorgt ervoor tussen de cilinderkop en de onderblok, dat, uh, uh, of tussen de zo, sorry, ja. dat uh, de cilinders compressie en dergelijke bewaren en de koelmiddelen en de oliemiddelen gescheiden van elkaar blijven. Ja, dat weet ik wel natuurlijk, dat hoef je mij echt niet te vertellen. Oh ah, ja. Hoe goed uh, ben je eigenlijk in sleutelen? Ja, goed, dan zeg ik het zelf. Ja, maar is, hoe doe je dat dan? Pak je een YouTube-filmpje erbij en doe je het na, of... Uh, soms wel, in sommige gevallen wel, maar een hoop is ook gewoon een beetje eigen kennis en een beetje aanleer door de jaren heen. Nou, ik vind het knap dat je het aandurft, want als er dan iets ik... aan, aan mijn auto scheelt, ik zou eigenlijk niet weten waar ik moet beginnen. <laughs> ja, en... uh, zo begon ik ook, maar goed. Wat kost dat? Ja, uh, de reparatie, nu ik het zelf doe, 800 uh, euro. 800 euro? <laughs> ja, alleen de onderdelen. En oh, dan en... heb ik natuurlijk geen garagetarief. Ja. Dus... Nee, maar oké, okay, maar als je het garage wel rekent dan... Dan Ga gaan gauw naar anderhalf, twee, duizend. Zo, nou, goed dat je het zelf doet dan, inderdaad. Ja. Uh, welkom bij Knok tegen de Klok. Een speciale editie vanavond. We spelen niet in euro's, maar in guldens. Omdat we ons okay, helemaal okay. onderdampelen in die waanzinnige 90's. Uh, het spel werkt wel gewoon hetzelfde. Weet je hoe het werkt? Uh, ja, zeker. Ergens stoproep, heb ik begrepen. Ja, je hoort een reeks geld bedragen. Roep stop, dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Uh, zo simpel werkt het. All right. Daar gaan we. 15 gulden 59 gulden 107 gulden 151 gulden 184 gulden 246 gulden. Stop. Stop. Nou, dik voor elkaar. 200... Ja, ik denk een beetje op safe. <laughs> ja, ja, nou, 246 uh, gulden. Heb je, ik weet, heb je de gulden nog meegemaakt? Uh, nee, dat is net, net iets voor mijn tijd. Oh, hoe oud ben je? Ik ben 23. Oh, daar... 2002. Dus ja, dat is net, net iets voor mijn tijd. Oké, okay, reken het eens om dan. Heb je daar wel uh, idee van? Uh, nogmaals? Uh, omrekenen. Uh, ja, iets delen door twee of zo. Ja, 246 gulden is 111 euro. Lekker gespeeld. Nou, kijk eens. Aan. Dat is lekker. Ja, dat krijg je gewoon uh, zomaar. Ik ga direct naar je overmaken. Maar we moeten wel even luisteren. Hoeveel gulden zat er dan in de klok vanavond? Spannend. 317 gulden. Ja. Oké. Okay. 389 gulden. Goed. Ja, schattelijk. Hij gaat natuurlijk twee keer zo hard op dit moment. Maar er had 176 euro nog ingezeten. Je krijgt 111,63 euro achter de kop. Kijk eens aan. Heel erg bedankt. Ga ik naar je overmaken. Ik moet nog één ding vragen. Want ik ben natuurlijk DJ en op de radio. Dus laat je Toeter even horen. Ja, die doet het niet. Die doet het niet? Maar doet het niet. Moet je die ook repareren? Het hangt licht af. Oh ja. Succes! Goedemorgen.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 Wilt gaan. Net nu, dankzij jou, een uur lang alleen maar 90s hits. You sounds better with you. This is the rhythm of the night. Alleen maar muziek uit de 90s. Als er weer 500 stemlijstjes binnen zijn Dan breekt het weer los Allemaal ter warming up natuurlijk van aanstaande maandag Stemmen voor de Q Top 500 van de 90s Doe je in de Q Music app Of je gaat naar qmusic.nl Dus als we een beetje doorwerken met z'n allen Dan is het zo meteen zo weer raak Ga ja, Je weet het nooit hè ja, Het is altijd goed om een plan B te hebben Want ja, wat als dit niet lukt Wat doe je dan? Of ja, misschien heb je helemaal geen idee, en sta je als kippen naar het onweer te kijken. Er is een artiest, Theem Impala. Die is nu echt heel groot in de muziek. Maar ja, die heeft ook gewoon een plan B. Als het misgaat. Alleen zijn plan B zag je echt niet aankomen. Ik vertel het je allemaal na deze. Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur. De gezelligste start van je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Chris Cross Amsterdam. Zet je tanden in dit mega voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel sensordine mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.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 Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. NRV. Bekijk alle familiereizen op nrv.nl Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Mm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Geef jouw raam een nieuwe look met Karwei.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 Op Second Love vond ik wat ik miste. Fans van Extra Extra Veel Voordeel, opgelet. Verse XXL Blauwe Bessen, 500 gram, nummer maar 349. En we plakken er XXL Gouda aan alvast. 600 gram, ook maar 349. Fans van Voordeel, Aldi. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie, weg van de massa op ElizaWasHeer.nl